De oranjekleurige ballen waren besteld door het Canadese leger en bedoeld voor promotiedoeleinden. De minister wist daar niets van. Toen hij ervan hoorde door berichten in de media stak hij er een stokje voor. Hij vindt de bestelling een verspilling van belastinggeld. De Canadese regering moet 4 miljard euro bezuinigen. De departementen hebben daardoor 10% minder te besteden. De tweede editie van de Voice of Holland is gewonnen door de 19-jarige Iris Kroes. De zangeres uit Drachten maakte bij de audities indruk... doordat ze zichzelf begeleidde op een harp. Iris kreeg in de finale afgelopen avond 51 van de stemmen... net iets meer dan Chris Hoordijk. Eerder op de avond vielen de finalisten Erwin Nijhoff en Paul Turner al af. De winnaar van de Voice of Holland krijgt een platencontract en een auto. Vorig jaar won Ben Sanders de eerste editie van het populaire tv-programma. Het weer is een bewolkt en een kans op een bui in het Noordoosten kan het glad zijn. Overdag regen en maximaal 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending vannacht. De komende twee uur kunt u zich gaan laven aan een prachtige uitzending... verzorgd door de VPRO. Het is een zomeraflevering van De Avonden uit 2011. Daarin is Wim Noordhoek in Haarlem in gesprek met de schrijver P.F. Tomese... over zijn boek Grillroom Jeruzalem... Het verslag van een reis naar Israël en de bezette gebieden. Met een schrijversdelegatie bestaande uit Antoine Bodaar... Rosita Steenbeek, Jan Sibelink en hemzelf dus P.F. Tomese. Anders dan Tomese verwachten... grijpt wat hij ziet en meemaakt hem hevig aan tot de dag van vandaag leest en denkt hij over de onoplosbaarheid van Israël. P.F. Tomese viert op 23 januari zijn 54ste verjaardag... en neemt in februari deel aan de 19e editie van Saint-Amour, Vlaanderen. Een literaire tournee die een combinatie van literatuur, film en muziek brengt. We gaan nu terug naar de zomer van 2011. Luistert u naar een aflevering van Zomeravonden met P.F. Tomese in het Goede Gezelschap van Wim Noordhoek. En de komende twee uur in deze zomeravond... ga ik praten met de schrijver P.F. Tomezen. Pas geleden verscheen van hem het boek Grillroom Jeruzalem... Uh, dat zit zo. Eind vorig jaar reisde hij als lid van een schrijversdelegatie... door Israël en de bezette gebieden, met name de westelijke Jordaan-oever... en de Gazastrook. En hij uh, verkeerde daar, uh, als enige atheist mag ik wel zeggen... Uh, in het opmerkelijke gezelschap van Rosita Steenbeek, Jan Siebelink en Antoine Baudard. Nogal sceptisch uh, begaf hij zich naar het beloofde land... In zijn woorden: het dichtst beschreven stukje aarde. En werd daarbij gevolgd door de camera van de NCAV-televisie. Daarom nu eerst een fragment van de reportage van 20 minuten... die daar tenslotte uit voortkwam. En die werd uitgezonden op 17 december 2010 in de rubriek Altijd Wat. Daar Israël gaan betekent voor mij uh, naar het toch naar het heilige land gaan... of naar het land gaan dat uitverkoren is, uh, waar God een bedoeling mee heeft... Dit was, is toch een brandpunt van de wereld. Hier, hier, is alles, hier komt alles vandaan. En ook mijn persoonlijke leven is ook gevormd door dat christendom. En zoals ik nu ben en nu praat, heeft dat weer te maken met nou, wat, wat hier gebeurd is. Ik ben er een keer eerder geweest en nu overkwam mij eigenlijk dezelfde ontroering als toen. Er is natuurlijk een groot besef, en ik heb dat ook, eh, om zeer veel voor de Joden te voelen. Omdat zij onze ouderen broeders zijn... kombo daar, die, die, die gelooft dat natuurlijk allemaal uh, echt... en dat daar ook echt uh, bij die kribben heeft gestaan en zo. Dat, ik moet zeggen, dat, dat valt me mij toch onder de, de kermisattracties. Nee, de grootmoeder, Roze, is Joodse. Ik ben haar genoemd. Heel veel familie is in de jaren dertig naar Israël vertrokken. En ja, het is goed met hen gegaan. En andere familie die niet vertrokken is, is geëindigd in Sobibor, in Auschwitz... Dus dat land heeft ook iets van het, het, het reddende land. Ja, het Nederlandse gezelschap was uitgenodigd door het UCP... het United Civilians for Peace. Dat is een samenwerking van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. UCP staat kritisch tegenover de Israëlische politiek in de Palestijnse gebieden. Elk jaar nodigt die organisatie mensen uit voor een studiereis naar Israël. En deze keer dus een groep Nederlandse schrijvers. Verslaggever Pieter Blauw reiste mee met het gezelschap. Eerste ook. Nu knopje was het, zei Elke avond houden de deelnemers op ons verzoek een videodagboek bij. De reisgenoten hebben verschillende achtergronden. Ik kan het ook nog een keer opnieuw doen. Antoine Baudaris, is katholiek. Ja, vandaag was het weer een uh, boeiende dag. Uh... Frans Tomese, atheïst. Jan Siebelink, protestants. Deze dag zit erop. Net als Rosita Steenbeek, maar zij heeft een Joodse grootmoeder. Op, op, uh, now there is no no person in the. No, but they have the cameras. Oh, they yes. have the cameras of surveillance. You can see one at the corner there oh, yeah. on the electric motor and some here and all on different corners. So all the traces traces of, of the, the wall, wall is yeah. continually monitored. Israël bouwde de afgelopen jaren een kilometerslange muur om alle Palestijnse gebieden heen. Een Nederlandse gids laat een huis zien dat inmiddels van drie kanten is ingesloten. Je moet je voorstellen dat dit eigenlijk voor 1993, voor het begin van Oslo... was dit de drukste weg van, uh, van Bethlehem. Goh. Dit was zo'n beetje de poort hè, vanuit Jeruzalem naar, naar Bethlehem. Ja, het is, uh, ja, hoeveel ja. hoeveel Israëli zijn dan nu voor die bouw van die muur? Hoe ligt dat? Heb je daar enig idee van? Ik denk de overgrote meerderheid voor z'n dat kan bekijken... is voor de bouw van de muur. Voor een deel omdat men zegt van dat houdt de aanslagen tegen. Ik denk dat dat dus <lacht> van de Palestijnse kant betwist wordt. Uh, uh, tegelijkertijd heb ik zelf ook het gevoel... dat de muur ook een, iets van een symbolische muur is, dat men daardoor ook de Palestijnen niet hoeft te zien. Dus dat het eigenlijk het wegdringen is van de bevolking waar je het minst mee te maken wilt hebben. Oh, dat ook wel. Deze dag zit erop. We zijn in de muur gaan kijken, die muur is, in de kranten in Holland lees je daarover, Ik denk je nou wat erg hè, maar als je daarvoor staat is, is het woord erg, is niet aan de orde. Het is veel vreselijker dan je denkt, het is, de ding is negen meter hoog, het is een betonnen muur, het snijdt een straat in het midden. Uh, huizen worden van hun landje beroofd. En het, is, uh, het, is, het is veel erger dan je kunt, nou ja, dan je kunt bedenken en kunt, uh, kunt zeggen. Eigenlijk. Ik dacht een beetje aan de Berlijnse muur. En zo. Ja, daar Kunnen je nog eens tenen stond, uh, bijna overheen kijken. Maar ja, dit, dit is echt negen uh, meter. Dat is, uh, een parkeergarage is er niks bij. Dus het is een uh, ja, enor <tosses> enorme inbreuk op die mensen hun, uh, hun leven. En dat... Uh, ja, dat ervaar je pas erg in, in die kleine dingen en niet in die, ja, die grote krantenstukken. Dus het in die zin uh, ja, uh, heeft het me meer bij de kladden gekregen dan, uh, dan ik uh, voorzien had. En dat was een stukje NCRV Televisie. We zullen het er dadelijk nog over hebben in het gesprek met uh, Frans Tomeze. De rubriek Altijd Wat, 17 december 2010. En nog steeds terug te bekijken op uh, uitzending Gemist... Straks dus praten met Frans Tomeze over zijn belevenissen in Israël. Nu eerst Beth Orton met Oh, oh Child. Oh child. Dan nu praten met uh, P.F. Tomese terug in Haarlem. Over zijn boek, uh, Grilroem Jeruzalem, een uh, veelbetekenende titel. U hoorde het. Eind vorig jaar reisde hij als lid van een schrijversdelegatie... zoiets, door Israël en de bezette gebieden... in het gezelschap van Hosita Steenbeek, Jan Siebelink en Antoine Baudard. En Tomese, die dat eigenlijk helemaal niet van plan was geweest... Uh, ging toch direct na thuiskomst achter zijn machine zitten... en begon te schrijven aan Grillroom, Jeruzalem. Ja, we zitten in het uh, Telersmuseum in Haarlem... en kijken naar uh, Isaac Israels en naar Breitner. En tegelijk uh, zweeft door jou en mijn hoofd uh, Israël. Een grote contrast lijkt me moeilijk denkbaar. Ik ben niet in Israël geweest... En jij wel, kort geleden. Dat was in december vorig jaar, hè? Ja. En... en, en ja, één van de twee... Uh, is het? Is dat zo? Nee, ik, ik, ik citeer je even. Ja. Um, wat zullen we het missen? Je bent daar met een reisgezelschap... Ja. En van, van vier schrijvers. En achteraf... Is Dat zinnetje in je boek is er opeens, wat zullen we het missen? Ja, ja. ja het was een hele heftige, heftige ervaring. Dus het, uh, Ik was daar ja, met de nodige scepsis naartoe gegaan. Omdat ik ja, nou niet speciaal een uh, activist ben op, de, op het politiek gebied. Dus ik me daar nooit mee ingelaten had met dat <kliek> probleem, om het zo maar te zeggen. En, uh, en ja, je komt in een, in een wereld waar alles heftig is... En, op leven en dood wordt bevochten. En uh, ja, dat, dat heeft ook al iets aantrekkelijks. Ik kan me van jaren geleden herinneren ook van, dat ik door het zuiden van de Verenigde Staten reisde. En ook die, ja, die, ja, die doodsdreiging als het ware ervoor. En dat is wel ook wel een prettig gevoel, moet ik zeggen. Wij, zijn natuurlijk toch, wij leven natuurlijk toch in een uh, steriele wereld in, uh, in Nederland. Waar er weinig echt toe doet. En in zo'n land als Israël, ja, daar, daar, daar, ja, daar is voortdurend uh, het leven in het geding. Dan heb je het woordje echt. Ja. Ja, dus het, ja, dus het is ook wel een soort uh, vorm van ramptoerisme geweest misschien. Maar, ja, dat is al... ja, maar je, je bent daar dus met een gezelschap schrijvers. Nou, daar wil ik je dadelijk nog van alles over uh, vragen. Want ja, hoezo uh, een, een delegatie schrijvers, Nederlandse schrijvers, naar Israël... met de NCRV-televisie ja. in uh, het kielzog? Um, maar goed, uh, stel ze even aan me voor... Ik wil ze voor me zien. Ja, ik, euh, nou ja, dus zoals je het zo formuleert... Euh, zou je wel begrijpen dat ik eerst op allerlei manieren nee euh, heb proberen te, te zeggen. Het euh, klinkt niet echt heel euh, aantrekkelijk, vind ik. De NCRV al helemaal niet. Maar ook, ook dat een schrijversdelegatie... dat vind ik echt iets voor een bepaald soort schrijvers. Hè, voor, dan denk ik aan, aan, aan, aan, aan die aan van Dees of uh, Nelke Noordervliet of, uh, of Geert Mak. Of zo, van die. En, en dat ben jij niet? Ik voel me daar niet mee verwant, nee, ik bedoel, het zijn aardige mensen, denk ik, maar als, uh, het is niet een, een, een, een dat, ik denk, dat wil ik ook, dat, uh, en dat denk ik nog steeds, eerlijk gezegd, dus ik, ik ben daar niet voor, ik ben daar te wantrouwig, denk ik, voor, te, te afzijdig, van aard, om, uh, om uh, te mengen in, in andermans uh, gedoe, dus ik ben toch altijd wel graag een, een toeschouwer, dus... Uh, ik heb het gedaan omdat ik het, uh, ja, het gezelschap deels kende. De, de, de aanstichtster van, het, uh, van de delegatie, om het zo te zeggen, is, uh, is Rosita Steenbeek geweest. Die ik al, uh, al heel lang ken. En, uh, en uh, als uh, ja, gewoon een leuke iemand. En de andere was Jan Siebelink, een vriend van me is. Dus, dus dat gaf al meteen een soort uh, reden om, om toch maar te gaan. En de, de, de mystery guest was Antoine uh, Bodaar. De, ook wel bekend als de mediapriester enzovoort. En uh, een figuur die onmiddellijk felle reacties uh, werd op te roepen, merkte ik toen ik uh, het gezelschap uh, openbaarde aan uh, deze agenda. En uh, maar dat bleek een hele, uh, ja, vond ik toch wel een, uh, een prettige figuur te zijn. Hij is natuurlijk door ooit door Gerard Reven nog uh, ingewijd en uh, van alles en nog wat. En uh, dat heeft ook zijn sporen nagelaten, ook wel zijn, uh, zijn aangename sporen. Want, uh, ja, uh, mooi, je, je vertelt het nu uh, vriendelijk. Uh, maar ja, als je dat, dat viertal jezelf in kluis door Israël ziet lopen... dan zeg je ook van ja, het lijkt af en toe of ze op weg zijn naar, naar een talkshow... of naar het boekenbal of uh, verdwaald. Tuurlijk, het, het, het zijn natuurlijk, laat ik zeggen, uh, media figuren. En ook, uh, bij, bij, denk ik, bij de lezers bekend als figuren uit de media. En dat maakt het natuurlijk iets uh, het, het potseerlijks. Het wordt natuurlijk een... een uh... Een, een scène meteen, het is, het is uh, bigger than life meteen al. Hoe komt het uh, je... oh, dan? Nou, omdat uh, het zijn allemaal figuren die, die ik, zou zeggen, ik zou niet zeggen een rol spelen, maar als we, het lijkt alsof ze in een rol gevangen zitten. En dat is de rol, natuurlijk, die hun door de media, denk ik, is aangepraat en die ze maar zijn gaan toepassen. Dus het, en, en dat werd versterkt doordat wij de hele tijd die cameramens om ons heen hadden. Waardoor je natuurlijk ook voortdurend een gevoel had van, staat mijn gulp open? Of uh, hè, uh, zeg ik nu geen dingen die, uh, waar ik later spijt van krijg? Dus dat, daar zat een zekere bedachtzaamheid. En opzettelijkheid kwam er natuurlijk in onze gedragingen... doordat het oh ja. voor, als we voor uitzending geschikt moest zijn. En, en dus, dus met name ja, Rosita en, en, uh, en, en, en Baudard... waren daar er erg goed in, zou ik maar zeggen... in een, in een soort camerapersoonlijkheid te... te te tonen als, als het moest. En, uh, en Jan Siebelink is gewoon een, uh, een, een, een waalgast... die, die, die, die overal zeggen, uh, doet wat hij zin in heeft. Ja. En die, die is niet te sturen. Maar, maar die andere twee hebben natuurlijk een, ja, toch wel een soort uh, acteurskwaliteiten, die, uh, die ook wel goed tot hun. Uh, kleden treden zich ook aan. Ja, Amsterdam was. Bordijers, hoe dan ook aangekleed? Sowieso, in de, in de rol van de priester. Die had ook de hele tijd zo'n zo zo knellend uh, boordje. Hè, zo. Dat hield hij steeds om? Ja, en dat, uh, dat gaf toch wel eens. Ik denk dat toch vrij warm is soms? Ja, we zaten ook wel in de, in de winter, hoewel het oh, ja. dan nog wel 20 graden was. Maar, ja. Uh, hij, ja, dus dat, ja, maar dat gaf het sowieso een beetje zo'n gevoel van Don Camillo, of weet ik wat. Hè? Iets, iets van een klucht ook wel. Met een priester wordt het toch wel lachen, denk je? Hè? En, en wisten die mensen dat, dat? Dat het een klucht was, eigenlijk? Want dat is het, ja. denk ik. Ik heb het boek gelezen en ik denk, ja... ja. Het, het is van alles, maar het is zeker ook een klucht. Ja, ja ik, ik, ik, ik... Voor hun was het anders, want ik was ook de, de, de, de ongelovige... in het gezelschap, in die zin ook de, de spelbreker. Ik geloof niet dat als die daar nou heel praktiserend gelovig is... maar wel uit, een, uit, een, uit zo'n opvoeding stamt. En daarmee thuis is in, in, de, in het Oude Nieuwe Testament. En ik was dus in die zin ook de, de, de buitenstaander. En dat, dat merkte ik wel als we op de zogenaamde heilige plekken kwamen... zoals de heilige, Grafkerk, de heilige Grafkerk in Jeruzalem... of de geboortekerk in Bethlehem, he, waar Jezus respectievelijk... He, aan het kruis genageld is dan, uh, en uh, ja, uh, onbevlekt uh, ontvangen is. Of, hoe noem je dat, dat? Dat ging over de bevruchting, geloof ik. Maar onbevlekt die op de wereld is gekomen. En ja, dan zie je toch een soort, soort, soort spanning... Die, ja, die je ook wel ziet aan het begin van popconcerten bij vooral meisjes. Ja. Die, die toch erotisch te duiden is. En, ja, dat is en ze werden toch een beetje opgewonden van de, ja, van de nabijheid van... Uh, ja, de, de, het kinderke dan wel. Ja, van van, van de, wat? Hè? Want ja, broer, j, j, jij schrijft ergens uh, God reist mee. Hè? Ja. En uh, d, dat is heel voelbaar in dat hele boek, is dat zo. Dus dat, dat zit kennelijk in die hoofden. Zelfs op een gegeven moment dringt het jouw hoofd nog binnen... in die heilige grafkerk. Ja. What the hell? Wat is dit? <lacht> ja, nou, ik vond wel die heilige grafkerk... daar had ik me ja, eigenlijk niet zo'n voorstelling... van kunnen maken. Ik ben ook niet zo'n uh, uh, Pluiser, dus ik ben daar, zou maar zeggen, on, uh, onbevooroordeeld en onwetend uh, ingestapt. Dat is een, een kermis van, van, van, van je welste, dat is een hele rare toestand en met allerlei historische aanspraken op heiligheid. En daar concurreren minstens drie, drie of vier geloven, concurreren daar op een klein stukje waar Jezus dan. Uh, uh, Gekruisig zou zijn, hè. ook bekend als Googelhout. Maar goed, jij staat daar als agnost op een zeker moment. Nou ja, je voelt je het langs wat meer een veldonderzoeker of, een, of, een, of iemand die. Ik heb vroeger wat vogels bestudeerd als jongen, hè, met een verrekijker. Dat, je hebt dat gevoel een beetje. Een, een, een, een, een vreemde en toch nabije diersoort uh, gade te slaan die. ja. Uh, yeah, uh, bepaald, zeg maar zeggen, paringsgedrag of ander gedrag. Uh, Vertolkt. Dus die, die, die opwinding, die vond ik het vreemdste. Dus die, ik, zeg maar, ik ben ook wel op andere soort plekken met andere soort opwinding geweest, maar dan was het een stuk rustiger. Hè? Een, een, een bordeel, zou zeggen, een, een kalme bibliotheekachtige plek vergeleken bij uh, de Heilige Grafkerk, waar om zeggen, dus de zindering uh, door de, door de, door de lichamen trekt. En dat... uh, van alle kanten word je, en uh, dat staat heel mooi in het boek... Uh, ja, toegefluisterd, hè. of het nou door de Rooms-Katholiek is... of het is door de... de nou ja, de... de, de... Oh, de... Iets is de ja maar armeense Je hebt daar de Armeense kerk, de, de Rooms-Katholieke kerk... de, de, ja. de, de, de Russisch-Orthodoxe kerk. Nou ja, van, en dan heb je natuurlijk allerlei protestantse gezinten... die Lutheranen, die daar nog uh, omheen hangen. Dus dat is een enorme uh, toestand. Waar... Maar... Um ja, Ik weet het niet, maar je stond daar. Dus, je zegt er ook iets van in het boek wel. Dus het, de, die omgeving... die, bedoel, Dit is dus uh, de microfoon. Hè, dus, en dan komt de emotie. Hè, dat is ja. de bedoeling van de hele onderneming van de NCAV, ja, ja. Is dat uh, bij jou, aan, aan jouw emotie ontlokt wordt. Ja. En in die Heilige Grafkerk... Ja, dan overkomt je toch iets. Ja. En... Dat moet je dan ook zeggen, misschien? Of je moet je mond juist dicht houden? Ja, nou, kijk, die hele grafkerk die vond ik zo, zo uh, uh, uh, ja, interessant. Omdat je ziet, die, die, die christenen die die kerk beheren... dat zijn dan drie of vier uh, geloven, die moeten daar zien te komen. En die mm -hmm. hebben dat dan verdeeld. De, ja, de, de Golgotha thuis dan van de Russen. En, en de, het graf waar Christus gelegd is, is van de, de Rooms-Katholieken. En de Armeniërs zijn er op elkaar gekomen. afgekomen. Die hebben geloof ik nog een... Ook een stukje van maar waar dan de goede moordenaar uh, uh, gekruisigd is. Dus dat zijn de, ja, de losers in, de, in het verhaal. Hoewel die, ja, f, f, historisch gezien de eerste waren die zich daar met hun kerk vestigden. Maar goed, het is wel vaker oneerlijk op die, op die plek toegegaan. En da, dat vond ik het boeiende, dat die christenen er al helemaal niet in slaagden om die kerk gezamenlijk ordentelijk te beheren. Dat dat één geschiedenis was van kleinzielige pesterijen... landjepik en uh, het gedoe, hè, zou ik maar zeggen. En dan zag je ineens, als dat al niet mogelijk is... op zo'n zo kerk, zou ik maar zeggen, er een beetje er redelijk uit te komen... hoe kun je dan verwachten dat ze in zo'n land... waar ze nog met veel meer geloven... Uh, ja, elkaar uh, vliegen zitten af te vangen. Hoe ze dat dan een beetje uh, ja. redelijk... Uh... Als ik je mag citeren uh, uit het hoofd... Uh, Christendom, dat is twintig uh, eeuwen ruzie over een erfenis. ja. ja. Ja, de, de, de, de, de, de, zeker. En, en, en ja, met half halfbakken aanspraken, natuurlijk. De, de, de hele, hele kruisvaardersmentaliteit die je dan ziet van... Uh, hey, die komen dan, kijk, die, wat je daar ziet is die christenen komen ook eens aankakken. Dan hebben we al eeuwenlang aardvaders en joodse dynastieën gehad. Hele toestanden. En dan komt er eens een keer iemand afzakken uit Nazareth, uit het noorden. Komt ook eens naar Jeruzalem. Ze je zijn duit in het zakje doen. En die is dan zogenaamd. De grote man van het geheel, van het Joods perspectief, is dat ridicuul. Het is een, een, een, ja, een halve gare hè, die na dato ook nog eens een keer uh, zegt... Ik, ik, ik ben de, de Messias. Hè? Het, is, uh, het is een beetje de life of Brian gevoel, krijg je met Monty Python. Het is een volkomen absurde geloof eigenlijk. En dat vinden die christen natuurlijk heel onprettig. Dat ze daar ja, geen aanzien hebben. Dus ze hebben alles aan gedaan om juist daar in het heilige land... Uh, voet aan de grond te krijgen om uh, met, die, hè, met die... de, de koning, Godfried van Bouillon, als koning van Jeruzalem, hè, een Belg... Ja. Als, als koning van Jeruzalem, en om het zich toe te eigenen. En, en dat, dat, het verklaart ook dat de paus natuurlijk al de grootste moeite heeft gehad... om Israël te erkennen. Ja, het is eigenlijk had hij het liefste zelf uh, het beheert. Hè. Dus het, uh, daar zit natuurlijk een hele vreemde uh, oneigelijkheid aan. Die, maar dat, dat maakt het optreden van deze cijfersdelegatie... Uh, ja, ik zeg dan nu maar bekeken vanuit daar christelijke uh, ja. of postchristelijke schrijvers delegatie. Ja. de eigenaardige. Hè? Want je, je komt daar in een land, ja, dan, moet je, dan moet je het land toch beschrijven. Het, twee, het zijn twee landen, twee volkeren die daar dwars door elkaar heen leven zonder elkaar ooit te zien. Ja, dus ja, ik denk als je als Israëli opgroeit, heb je nauwelijks. De nul, wat, een, wat een Palestijns gebied is, daar kom je gewoon nooit. Dus het, en uh, Palestijnen zijn, die zie je wel in Israël, in ondergeschoven uh, beroepen. Het zijn dus een beetje hun Marokkanen, zou ik maar zeggen, hun lager geplaatste bevolkingsgroep is dat. En, uh, en er zijn evenveel Arabieren als Joden, schrijf jij ergens? In het hele gebied, zou maar zeggen, als je zou maar zeggen, groot hè, Israël neemt... dus de, het Israël wat zich niet aan de, aan de, aan de afspraken houdt, maar aan zijn eigen aanspraken. Dus het hele gebied waar, waar Palestijnse vluchtelingen zitten... Nou, hè, of Palestijnse afstammelingen en Joden, dat zijn ongeveer evenveel. Dat is ook de voornaamste reden dat Israël er geen behoefte aan heeft... om zijn grenzen voor Palestijnen open te stellen... omdat ze als je dan maar zou zeggen, goed, gaat het maar samen uitzoeken, noem het, geef het een nieuwe naam en gaan we met z'n allen daar zitten, dan zou het betekenen dat de, de, de Joden in de minderheid zouden zijn. Ja. Of komen, als snel zouden raken, omdat de Palestijnen grotere gezinnen hebben. en nou ja, minder te doen hebben, dus meer. Uh... Wat, je, wat je heel mooi beschrijft. is die, ja, die dubbele wereld. Hè? Hoe er uh, twee wegenstelsels zijn. zodat uh, een luxe wegenstelsel waar je bijna geen tegenliggers hebt. en uh, de wrakke Palestijnse wegen. Ja. Uh, die daar min of meer parallel aan lopen, maar waar jullie dus nooit komen. Ja. Ja, kijk, dat is natuurlijk de, de, de die situatie die je schetst, is de situatie op die, op de, in die bezette gebieden, die overigens uh, door Joden vaak ook bevrijde gebieden wordt genoemd. Uh -huh. Omdat het, uh, nou ja, eigenlijk zeg het, zijn de provincies Judea, Samaria en uh, een stukje van Galilea. Dus dat, ja, de bijbelse provincienamen duidt al aan dat er natuurlijk wel, uh, ja, dat er oude aanspraken te, te doen zijn op dat gebied. Dus, voor, voor, die, voor die kolonisten daar, die Joodse kolonisten, is dat gewoon eigen gebied. En dat is een speciaal eh, terrein. Als je in Israël zelf komt, dan, dan bestaan Palestijnen officieel nauwelijks. Hè, dat, je hebt Israëli's. En, en je bent en, zelfs in gesprek met, uh, met een kolonist. en Je gebruikt het woord Palestijn en hij wendt voor dat hij je uh, niet begrijpt. Ja, voor... voor voor, voor Zionisten is, is bestaan er alleen Arabieren. Dus dat zijn, zijn mensen die daar, daar toevallig zitten en die in de weg zitten... en die net zo goed ergens anders in dat enorme Arabische zandbak uh, kunnen gaan spelen. Dat is de opvatting van een kolonist. He, waarom, ze zijn 22 Arabische landen, ze, zeggen ze. En waarom moeten ze bij ons komen klieren? He, dus dat is, uh, die, die, die erkennen dat op die manier dus helemaal niet. Maar in Israël zelf heb je Israëlische staatsburgers. En dat zijn 5 miljoen hè, Joden en 1 miljoen ongeveer uh, Palestijnen. En, maar die hebben gewoon een Israëlisch paspoort met een ja wel Arabische aantekening, zou ik zeggen. En, maar die, die worden niet erkend als Palestijnen. Dat zijn gewoon Israëlisch. Dus in, in de Israëlische beleving bestaan er eigenlijk geen. Uh, geen Palestijn. Je kunt ze wel zo noemen. Maar het is, ja, ze vinden het zelf niet een, een nuttige aanduiding. En dat komt omdat ze die aanspraken niet erkennen. Ze erkennen geen. Ze zeggen we wonen hier allebei en ze mogen hier best blijven wonen als ze zich maar koest houden. Ja, dat is de officiële lezing. De ja. officieuze lezing is natuurlijk dat Palestijnen weggepest worden. Het zo, maar zeggen zo lastig gemaakt wordt dat ze uh, ja. opkrassen. Across the courtyard, towards the library, I can hear the insects buzzing on the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell, to the hall of books, since we got the interweb, these hardly get you. Ducking to the men's room Coming through my hair When God gave us mirrors, He had no idea Looking for a lesson In the periodical There I spy you listening to the Spenders singing in the rain another lovely victim of the mirror evil way it's not like you're not trying with a pencil in your hair lessons and let down your hair for me. So I watch you through the bookcase, imagining a scene. You and I at dinner, spending time then to sleep. And what then would I say to you? Yes, I would pray in your name What is it inside our head That makes us do the opposite it Makes us do the opposite Down your for me. Take off those glasses and let down your head for me. My Morning Jacket, Librarian. Verder met uh, het gesprek met Frans Tormezen. In het rustige Telersmuseum in Haarlem zitten we... en het gaat over zijn boek Grillroom Jeruzalem... Eind vorig jaar reisde hij als lid van een schrijversdelegatie door Israël en de bezette gebieden, met name de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, in het gezelschap van Rogita Steenbeek, Jan Siebelink en Antoine Baudaar. Ik leer veel tijdens dit gesprek. Palestijnen bestaan eigenlijk niet daar, althans niet onder die naam. Je praat over Arabieren. Nee, kijk, ondertussen. Uh... Probeer ik me dat steeds voor te stellen. Ik heb het boek gelezen, dus ik zie dat groepje van vier Nederlanders, een delegatie van een onduidelijke uh, ja. semi-christelijke organisatie, ja. Ja. Uh, whatever. Maar, um, en om ze heen zijn dus Joden en Palestijnen, die ze toch voornamelijk als ja, toerist moeten hebben gezien, of wat? Ja. Of, als wat liep je daar nou rond eigenlijk? Ja, ik heb ik het woord als een soort ja, gesubsidieerd toerisme eigenlijk. Je zat, we zaten in zo'n busje, zo'n Mercedes-busje overigens... met een Israëlisch nummerbord. Uh -huh. En we werden dan ja, rondgereden langs plekken van uh, politiek... dan historisch belang. En uh, ja, ik vond die zat, ja, het wel een prettige reis, goed verzorgd. En, uh, ja, uh... Maar ja, terug naar het, het, het woordje klucht uit het begin. Wat is... Oh, uh, does it make sense? Nou ja, ja wat, wat natuurlijk. We, we, die, die, die, niemand is daar onafhankelijk. Iedereen die daar zich daar met Israël en Palestina inlaat, heeft al partij gekozen. Dus deze club, United Civilians for Peace, heette dat dan. En, ja, dat zijn en, de mensen die jullie uitstuurden. Ja, inmiddels opgeheven, door de, door de, de bezuinigingen weggebozoerd. En. Die, dat was een club die volgens mij een grondslag vond in allerlei christelijke organisaties. Zoals IKV, Pax Christi, nou ja, van die dat soort. Eh, Moderne dominees. En, en die waren, vond ik wel erg op de hand van de Palestijnen. Hè? Dus, dus, dus, dus uh, die peace, het werd ook wel vertaald als United Christians for, for Palestine. Wat er ook wel iets voor te zeggen viel. Want het was natuurlijk een, toch wel een pro-Palestijnse organisatie. Ja. En, ja, en, en daar, ja, daar had ik zelf geen. Ik had daar geen oordeel over. Ik, ik, uh... Je moet steeds meningen hebben. Ja, ik, ik... Kijk, als je het zo voorstelt, ja, die mensen zijn uit hun land verdreven... Ja, dan denk je zielig, geef ze dat land terug. Maar als je daar bent, dan denk je, wanneer zijn ze verdreven? En waar vandaan? En welk land moet teruggegeven worden? En wie moet het teruggeven? Want je praat natuurlijk wel over die, die nakba, dus die verdrijving. waar ze Die was in 1948 geweest. En strikt genomen was het, als je daar bent, ja, was het wel een verdrijving... want wie begon die oorlog? Dat waren toch de Arabische landen. En toen, toen heeft eh, het provisorische Israëlische leger, wat een soort verzetsorganisatie was uit de Haganah, ontwikkeld. Maar die bleken onver, onverwacht sterk te zijn. En die, die knalden al die uh, Egyptenaren en, en Syriërs er weer uit. En, en toen zijn de Palestijnen, uh, mensen op de vlucht geslagen van die dachten, nou, het is niet meer pluis. We worden niet meer beschermd door, door Egypte en dergelijke. En die Israëli's zullen ons wel haten inmiddels. Dus we gaan er maar zelf vandoor. Dus een groot deel is er natuurlijk ook zelf van, van, van doorgegaan. Ja, het is een ander verhaal dan je doorgaans hoort, ja. je, zoals je het nu vertelt. Ja, maar dat is een verhaal wat door Israëli's natuurlijk altijd wordt verteld. En, en er zit wel heel veel Isra eh, Palestijnse onrecht en, en, en, en treurigheid in. Maar dan nog zeg je... Ja, de loop van de geschiedenis is natuurlijk altijd onrechtvaardig. Als je kijkt naar hoe Polen nu op de landkaart staat getekend... Ja. dat is natuurlijk... Ja, en Je kijkt in een historische atlas waar lag Polen 50, 60 jaar geleden... waar lag Polen 100 jaar geleden, waar lag Polen 200 jaar geleden. Dat is een heel raar, een raar soort verschuiving. Met, met iets zoals Warschau blijft nog wel erin liggen steeds... maar het is nu bijvoorbeeld heel erg naar het westen geschoven. Dus dan moet je zeggen... Polen bestaat van godelaar Duitsers. En, en, en, en, en daarvoor lag het veel meer naar het oosten. Maar daar zijn nu Russen komen te zitten. Dus die geschiedenis is, die, die is in die zin altijd uh, on, oneerlijk. En, en wat herstel je als je iets herstelt? He, dat, dat, het is, het is nu helemaal gebeurd. Dus het is nu helemaal zo. Dus Israël, in mijn opvalling is het ook ondenkbaar om te zeggen... dat dat onrechtvaardig is. Dat het daar ligt. Dat ligt daar gewoon. En dat... Ja, dat blijft daar liggen. Dus de mensen die daar woonden, ja, die hebben pech. Maar goed, je, je hebt het nu uh, bezocht. En de manier waarop je het beschrijft... Uh, nou, dat is een soort, uh, laten we zeggen, culturele meltingpot. Uh, er zijn daar zoveel verschillende dingen... Uh, ook uh, historisch uh, samengekomen... Ja. dat het onontwaarbaar is ja. geworden. Dat... dat, dat wat mij, uh, de je praat over Israël en Palestina. Dat lijkt een beetje... Ben je voor Ajax of ben je voor Feyenoord of zoiets? Hè? Of ben je, ja. ben je voor de Beatles of voor de Stones? Dat, heeft maar, die maar soort, dat kan dus niet. Hè, dat, die, die, die, ik snap niet dat je dat ja, zo simpel daarnaar kunt kijken. Want alleen al... Israël bestaat uit zoveel verschillende uh, groeperingen. Hè, de, de, de, de, de, dat weet ook niet iedereen... Als je daar bent, je kijkt naar de televisie... wordt daar niet alleen in het uh, Ivriet uh, ondertiteld, of in het Hebreeuws... Hè, maar ook in het Russisch. Want dat is het, het, het, het stiktaal van, van de Russen, die een nou ja, Joodse aanspraak hebben... maar door de, door de geschiedenis natuurlijk, dat Joodse geloof niet hebben kunnen beleiden... en dus ook helemaal geen Hebreeuws kennen... en het niet kunnen lezen of kunnen verstaan... maar wel zich erg Joods voelen... ook door het, misschien het antisemitisme in Rusland... En van de, de terugkeerregeling gebruik maken en zeggen, ik, kijk maar ik ben Joods, want ik heet uh, Goldstein of weet ik wat. Uh, en ik ben al eeuwenlang zijn wij Joden en hier, hier, uh, hier de Pineut hier in Rusland wij willen naar, naar, uh, naar, naar, naar Zion. Nou goed, dan komen we binnen. Maar die mensen die, die lopen, daar komen er zo'n trainingspak aan. Uh, hè, die Russen die wij ook wel kennen van, van, van, de, van de PC Hoofdstraat en zo, hè, die komen daar zo aan. Ze we maar zeggen van die parvenus proleten. En die kennen natuurlijk helemaal geen Joodse uh, geschiedenis, Joodse uh, gebruiken, Joods geloof. En die lopen daar rond en die, uh, die hebben wel wat geld, denk ik. En die, uh, ja, die moeten natuurlijk ook uh, aansluiting vinden, dus dan ondertitelen ze het maar voor ze. En uh, ook gewoon, die hoort ook gewoon Russisch. wordt gewoon Russisch op straat gesproken. Dus dat wist ik al niet. Maar, <tus> maar ik wist zoveel dingen niet ook. Hè, de, de, ja, dus de, de, ik zeg, heb je de, de, de, de zwarte Joden, hè, dus de, de Joden uit Ethiopië, die, die eigenlijk... Uh, ja, met grootst mogelijke tegenzin uh, worden binnengelaten. en vaak ook worden tegengehouden. Uh, en dan heb je natuurlijk. De, ja, ook heel veel. Joden die er niks aan doen. Hè. Dus tussen joden die gewoon geboren zijn in Israël. Hè, van mediterrane jongens en meisjes. die, uh, die er leuk uitzien. en uh, leuk willen leven. en. en, en verder helemaal geen uh, geschiedkundige uh, motivatie hebben. om daar te zitten. En ondertussen. Word jij daar losgelaten als schrijver? Ben je dan? Wat het ook mogen betekenen in dit geval? Want Nou? Nou, in onze ongeletterde wereld ben je als schrijver ook altijd gewoon een beetje een shamaan. Een soort. Ja, toch een soort priester ook wel. Een woordengoochelaar. Dus die wordt er toch wel heen gestuurd met het idee, die zal wel iets heel diepzinnigs. Terugbrengen. Hè? Dat, dat is toch wel de, de hoop. Je heeft, heeft een, uh, een inzicht dat verder ja, gaat dan, ja, dan dat van dan de. van de gewone mensen. Ja. Dat, uh, je hebt gewone mensen die, die zien gewone dingen. En schrijvers, dit zijn duiders. En, uh, dus ik denk wel dat we met die <coughs> magische opdracht uh, zijn gestuurd. En, uh, nou ja, het, is, het lijkt me nog knap lastig. Zeker als de camera van de ncrv televisie uh, naar je kijkt om die rol uh, te spelen. Je hebt op een gegeven moment ja gezegd. Je bent ja. meegegaan. En dan moet je dat ook doen. Ja. Je doet het nu weer. Ja, nou, ze hebben... Je schreef een boek. Ja, kijk, dat, dat is het. Je komt er. Ja, je, ik kom daar niet. Uh, ik ben er niet ongeschonden van vandaan gekomen. Nee, kijk, bij zo'n NCRV is heel vervelend. Die, die denken dat je pasklare meningen hebt. Hè. Dus die, elke avond wouden die dan dat wij uh, ons, on, onze belevenissen dan, uh, in de camera. Uh, Beschreven. Ze ook, ja, wilt u even een dagboek schrijven? Dan kunt u dat voorlezen. Ik zei: ik hou helemaal niet van dagboeken, dat, dat doe ik niet. Nou, dan mocht ik het spontaan doen. Gelukkig hebben ze het veel uitgeknipt, omdat de bedoeling was natuurlijk dat wij heel geëmotioneerd uh, en, en verontwaardigd uh, verslag zouden doen van de, van de, ja, van de smeerlapperij eigenlijk, van de Israëlische regering. En, ja, en dat, en dat bleek toch nuanceerder te zitten. Dus ze kregen die emoties toch niet steeds zoals ze wilden. Wel weer van, met name Antoine, omdat hij natuurlijk ook meest gewend is dat te doen. Die, die heeft nog wel eens een paar keer uh, ja, geroepen dat het, derde rijk, uh, dat, dat het net het derde rijk was. En dat soort uh, toch wel ongepaste... Nou ja, daar moeten we het dan toch nog wel weer even over hebben. Want die vergelijking wordt in Nederland althans voortdurend gemaakt... De, de, de, nou ja goed, de Joden doen de Palestijnen aan wat hun eerder door de Duitsers is aangedaan. En dat is toch de gedachtegang die in Nederland vrij overheersend is. Ja, ja, ja. Ja, dat, ik moet zeggen, je neigt er soms wel eens toe. Maar het gek is, toen ik er was, zag ik de onzinnigheid er steeds meer van in. Omdat het is... Kijk, Israël is ons schuldgevoel. Hè, het Europese schuldgevoel. Wij, wij hebben natuurlijk Auschwitz laten, laten gebeuren... Ja, en daar uh, en niks aan gedaan. En, en, ach, en als een soort van Wiede uh, hebben wij de staat Israël uh, uh, cadeau gedaan. Dus dat is een heel goedmakertje voor de gaskamers. En, de, en dat is het natuurlijk niet. Zo simpel zit het natuurlijk niet. En, en toen, je, toen wij daar waren, merkte ik dat die oorlog een veel geringere rol speelt in dat dagelijks leven dan wij denken. Voor ons is dat ja, verbonden met Auschwitz. Maar je moet je voorstellen de grootste groep mensen die daar leeft, is van na de oorlog. En die, die zijn niet alleen uit, uit, nou ja, als overlevenden van Auschwitz daar gekomen... maar ook zitten daar bijvoorbeeld als nazaten van kolonisten... die er al voor de oorlog zaten. Dus er is maar een relatieve groep die direct teruggaat op Auschwitz. En, en voor, hun, uh, voor hun speelt die, die motivatie nauwelijks een rol. Ja, dus er zijn ook heel veel kolonisten, bijvoorbeeld het Amerikaan. Je hebt heel veel Amerikaanse joden die daar zitten. En die, ja, die hebben natuurlijk de oorlog al heel anders beleefd dan, dan uh, wij in Europa. En dus het zit veel genuanceerder. En dus, die, dus om te zeggen, ja ze doen terug wat ze, hun is aangedaan. Dat is maar ten dele waar. Want ik heb met een, een Amerika... En wat doen ze dan? Nou ja, ik, ik, ik denk dat je eerder moet zeggen dat... ...macht en onmacht zich altijd in dit soort oh, sadomasochistische rollenspel voltrekt. Ik denk dat, dat dat... Ja, wij hebben het het heftigst binnengekregen via de Tweede Wereldoorlog. Maar ik denk, ja, we zijn, zien nu Mladic, en we lezen die verhalen van Mladic. Ik denk dat dat... Ja, het zijn, het zijn hele oude patronen, denk ik. De heerser en de overheerste En wij vertalen dat graag direct in joden en nazi's. Dat is ons... Ja, het licht en donker, uh, schimmerspel, zou ik maar zeggen... wat wij spelen in, uh, in onze cultuur. Maar ik denk dat, dat, dat, dat het te maken heeft... Ja, als iemand macht heeft en een ander kan overheersen... Ja, dan, en hij doet hem uh, kwaad en pijn... zal hij ja, zal er niet zo mee zitten. Als wij op een mier trappen, merken wij ook niks. Dus ik denk, ze, zij vertrappen Palestijnse levens in Israël. Maar ik denk niet dat ze het zo ervaren. Want ze zien... die. Net zoals jij die mier onder je voeten niet ziet... zien zij die Palestijnen niet, die nemen ze niet, niet waar. Die, die bestaan in hun omgeving. Ze bestaan ook letterlijk niet, want je ziet ze gewoon niet. Ze zitten achter een muur of... Ja, ze worden achter een muur gezet of ze, of ze moeten zich zo aanpassen... dat ze hun, uh, ja, hun, hun kenmerken verliezen. Dus ze, ze, ze zijn ontzettend... En daarnaast bestaan ze als spookbeeld, als, als, als nare karikatuur... Al-Qaeda-achtige... Angstvisioenen, zo bestaan ze natuurlijk ook. Als, als de, als de, de, de, de zelfontploffende Arabier die uh, in een op het schoolplein kan verschijnen. Die, he, die, dat is hun beeld daarvan. Dus dat, uh, dat, dat, dat, dat heeft op zich, vind ik, niks met uh, de Tweede Wereldoorlog te maken. He, want uh, een van de dingen die het ook heel anders maakt, is dat de, de Palestijnen natuurlijk wel verneinig terugslaan. En, en, en, en de Joden. Uh, van de Joden is dat toch niet bekend geweest in de Tweede Wereldoorlog? Hè? Je hebt de opstand uh, ja. in de uh, uh, van Warschau gehad. En in, in Auschwitz heb je ook nog een opstand gehad. Maar, hè, uh, weinig. Maar er is natuurlijk weinig verzet geweest. En, en ja. dat kun je van de Palestijnen niet zeggen. Arafat is natuurlijk toch een. Uh, maar overigens kun je betwijfelen of Arafat überhaupt een Palestijn was. Uh, waarschijnlijk gewoon een Egyptenaar geweest, maar goed. Die. Uh, <laughs> ook al zo leuk, weet je. En die. Uh, <laughs> Alles wordt steeds ingewikkeld. Ja. Jij moet je daar op je hotelkamer echt stevig de kop gebroken hebben over wat in Sheversnaam jouw rol was in dit verhaal. Ja, ja. Want het is natuurlijk toch een verhaal. Je ja. hebt het ook geschreven als een verhaal. Ja. Nee, ik heb ik Ik heb een stoomcursus van vijf dagen gehad, waar ik nog drie maanden als maar huiswerk aan had. <laughs> zo, zo voelde het wel. En daarom heb ik dat boek geschreven. Maar ik, ik, ik, ik, ik vond het een totaal. Uh, uh, O, ja, ik, ik zat er helemaal vol van. Het is, ik zat echt uh, thuis... Uh, mijn gezin... Ik, ja, ik zat, hè, toen mijn vrouw stond te koken bij spreken... De oren van de kop te praten over al die gekke, gekke voorvallen. Dus ik, ik was er helemaal van, uh, van, uh, van bezeten geraakt. Ja. Omdat je... Het is natuurlijk toch een... Ja, zo, zo, je krijgt een kijkje in iets... Ja, waar, waar je... Het is... Het is, het is ja, ik heb hetzelfde gehad dat je zo in, in zo'n historische situatie erin zat. Het zou hetzelfde zijn als je een keer een, een toespraak van Hitler had mogen meemaken. Hè, uh, in zo'n brouwkeller of zoiets. Dat, dat, dat, dat had ik toch ook al graag... Dit is het. Het gebeurt echt. Hè? Dat, en, en, en, ja, als schrijver leef je toch in een, in, in een hypothetische wereld. Je, je schuift met personages, met met elementen, verhaalelementen die werken dan wel niet werken. Je bent natuurlijk toch een, uh, ja, een, een, een, uh, iemand die, die uh, in de studiolampen met decorstukken schuift. En ineens vertoont zich daar, een, een, een, daar tafereelen in het echt... Die, waar je niks meer aan hoeft te doen. Van, die, die allemaal zo prachtig zijn. Uh, ja, ma prachtig materiaal. Oh, hè, want, en je zo'n inzicht geeft in de, ja, in de ingewikkeldheid van... Ja, de menselijke omgang, de menselijke animositeit, ja, dat vond ik... van het, ja, het woordje weer, ja, echt ja. opeens vreemd. Nee, straks verder, Frans. Ja. Back that you see I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn, learn to serve me Starve nor cold, he does not. of pain You must learn what makes me kind The crumbs of love that you offer me They're the crumbs I've left behind Your pain is no credential here It's just the shadow shadow of my world. Het loopt uh, tegen tienen en uh, we zitten midden in een avond praten over Israël... met uh, de schrijver P.F. Tomeze, Frans Tomeze, naar aanleiding van zijn boek Grill Room Jerusalem. Eind vorig jaar reisde hij namelijk als lid van een schrijversdelegatie... tussen aanhalingstekens, door Israël en de bezette gebieden... met name de westelijke Jordaanover en de Gazastrook... Ze kwamen ook bij het heilige graf, daarover straks. En dat gezelschap bestond uit Rogita Steenbeek, Jan Sibelink en Antoine Baudard. Nogal sceptisch begaf Tomezen zich naar het beloofde land. Maar het werd een onvergetelijke ervaring. Dat hebben we intussen wel gehoord. En Tomezen, die dat eigenlijk helemaal niet van plan was... ging toch het zijne aan Israël toevoegen. Dat wil zeggen direct naar thuis komt, zet hij zich aan het schrijven van zijn boek... Grillroom Jeruzalem. En daarin mengt hij slapstick, skepsis, ernst... Eh, tot een hilarisch reisverslag. Het is een ontzettend leuk boek. Vreemd, maar waar. mensen raakte ervan bezeten. Hij is er nog steeds mee bezig. En die schrijversdelegatie die reisde door het Heilige Land... met een filmploeg van de NCRV in zijn uh, kielzoog... De bedoeling daarvan was natuurlijk vooral het tonen van emotie... over het lot van de Palestijnen in de allereerste plaats. Maar goed, daarover dadelijk meer. Inderdaad, dadelijk meer. Het is nu eerst tijd voor een uh, kort journaal. En daarna gaan we verder met deze zomeravond... waarin P.F. Tomese te gast is. U luistert op Radio 1 naar Nachtvluchten van Max... voor vragen en opmerkingen... Kunt u mailen via de site, dat is nachtvluchten.fm. U kunt daar eventueel ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Wilt u uw pennenvruchten delen met andere luisteraars? U kunt ook schrijven, dat adres is postbus 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. Dus u schrijft naar Omroep Max ter attentie van nachtvluchten. Postbus 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. En wilt u iets opnieuw beluisteren of nog een keer nalezen... dan kunt u naar diezelfde site, nachtvluchten.fm. U vindt daar trouwens ook nog de prijsvraag... naar aanleiding van winterkostganger Gerard-Jan Alderliefde... die hier vorige week te gast was. Ik zal in het volgende uur de prijsvraag nog even formuleren... mocht u niet beschikken over een computer. Overigens staat onze programmering ook op teletextpagina 331. Zoals ik al zei, het is tijd voor een kort journaal. Daarna zijn we bij u terug met het tweede deel van de zomeravond... met P.F. Tomese in het Goede Gezelschap van Wim Noordhoek. Tot zo.